Goedemiddag, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Dedos aanvallers hebben het gemunt op Nederlandse ziekenhuizen. Er zit een groep pro-Russische computercriminelen achter. Mijn collega Joost heeft de details. Ja, dat zou gaan om, om Killnet. Dat is een, een, een Dedos groep die het afgelopen jaar is opgedoken na de inval uh, in Oekraïne. En eigenlijk is hun doelwit iedereen en alles die zich met Oekraïne sympathiseert... Uh, of bijvoorbeeld wapens levert aan Oekraïne. Uh, dus het is ook geen toeval dat de aanvallen de afgelopen week uh, fors zijn opgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland en nu ook in Nederland. Zo is het UMC in Groningen aangevallen. De groep bestookt bij zo'n dedos aanval de website met zoveel internetverkeer... dat de computers het niet meer aankunnen en dus crashen. De website van het ziekenhuis ligt er momenteel dan ook regelmatig uit. Premier Rutte heeft vanavond een bijzonder dineetje. Hij gaat aan tafel met de Franse president Macron. Ze zullen het onder meer hebben over migratie en de oorlog in Oekraïne. En er is nog een belangrijk onderwerp, vertelt onze politiek verslaggever... Het Amerikaans subsidiepakket voor duurzaamheid, dat Biden heeft afgekondigd vorig jaar, wat nu is ingegaan, is goed voor het klimaat, maar kan slecht zijn voor de concurrentiepositie van Europa. Daarom wil Macron dat Europa eigenlijk ook zo'n subsidiepakket opzet. Uh, Duitsland en de Europ Europese Commissie willen dat ook, maar Rutte is daarvan nog niet overtuigd. Dus daar zullen ze het ook over hebben. Het overleggen doen de twee in het torentje en daarna gaan ze een hapje eten bij een Indonesisch restaurant in Den Haag. In Velden in Limburg wordt vandaag weer gekke Maandag gevierd. Het is een soort carnaval met een complete optocht door het dorp. Vanwege corona kon het feest een tijdje niet doorgaan. Maar nu weer wel en prins Willem II is er blij mee. Het is toch wel echt een traditie die eigenlijk in januari huurt. En het is wel heel jong omdat de afgelopen paar jaar vanwege corona niet doorgeschonden. En des te moeier is het dat we nu met het zunk weer de laatste mondag van januari gekke mandag kunnen vieren. Lekker in het zonnetje dus, een gekke mandag wordt ook in Grubbervorst en Lottum gevierd. Het weer nog, het waait hard, vooral langs de kust... maar het is vrijwel overal droog en de zon komt ook af en toe tevoorschijn. Een gaatje of acht vanmiddag, morgen begint nat... en verder is het net zoiets als vandaag. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het op dit moment langzaam op de A4. Amsterdam richting de nacht tussen Knoop Hoek en Burgerveen over een lengte van 8 kilometer. Nou rekening met 10 minuten extra reistijd. De N242, Alkmaar richting Middenmeer tussen de Ring van Alkmaar en de Zandhorst. 10 minuten vertraging en een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zierven.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 We hebben twee programma's vandaag op de Zandvoortse Radio. Entertainment voor jou, normaal van 5 tot 7. En uh, Zandvoort op zaterdag, normaal van 2 tot 5. En nu, uh, met z'n tweeën, zijn we met z'n drieën. Ja. drieën. Snap je hem nog, uh, heren? Nauwelijks. Met z'n tweeën zijn we met z'n drieën. Ja. Tussen 2 en 7. Uh, met Zandvoort voor jou. Ja.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 He? Van uh, gewoon een beetje verf hier en verf, verf daar met een lijntje. <lacht> maar, <lacht> maar het is toch dat, wel een... Dat klinkt uh, Dirk Mondrian-achtig. <lacht> ja, ja, <toch>? ja. <lacht> Gooit ze tegen het doel aan. Uh. Ja, <lacht> ja, dat, misschien doet ze dat wel. Misschien kijken we wat, wat eruit voortkomt natuurlijk. Een beetje Anton Heiboer-achtig uh, oh ja, <lacht> tafereel, dat, dat kan ook nog. <lacht> <lacht> nou ja, ze maakt wel hele mooie uh, muziek. En uh, Enough is uh, haar ja. nieuwe single. Ja. Die hoor je nu. so fast. What she wants, love, disappeared in a fire. And that's when he found her, I'm underneath the, the stars, the cold-hearted boy with his perishable love. Now she's alone. She loves all the she's wrong. Without a sense of make it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 mag dat wil er niet in. We hebben wel een paar in het begin van de eerste tweede helft ook weer een paar opgelegde kansen gehad. Maar als hij niet ingaat, gaat, gaat hij niet in. En dan kun je weer. Uh, Rietopje dat niet goed. Sorry, ik moet even kijken. Maar uh, het is, het is een, eigenlijk een gelijk opgaande strijd. En... Vakanties aan beide kanten. Hmm, Oké. Okay. Wij hebben we echt Raymond, Raymond Lagenberg, de schoonzoon van Hans. Die heeft twee keer al even de keeper geslaan. Maar een nette slapschot. En dan gaat hij weer in. Nog steeds 0-0. Dus nou ja, ze hebben nog een paar minuten, een minuut of acht om nog te scoren daar. Ja, er ja, zal ietsje bij komen. Dus ik denk een kleine team niet. En uh, hoe is uh, de wedstrijd, de sfeer van de wedstrijd? Uh, is het een uh, vriendschappelijke... Nou ja, niet, uh, niet vriendschappelijk. Maar uh, zijn ze vriendelijk uh, tegen elkaar? Of uh, komen nee, er veel en, kaarten? Er wordt, uh, er wordt leuk gevoetbald, er wordt mannelijk gevoetbald. Maar geen, uh, geen schotpartijen. Dat is lekker. Het is gewoon een eerlijke partij. Gewoon een eerlijke partij, goed voetbal. Echt mannen speelt. Nou ja, uh, we komen niet meer bij je terug Jan. Maar uh, mocht er nog gescoord worden... dan hoor ik het uh, graag van je uiteraard.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 Great night. I don't know how to be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 ja, de Nederlandse autosport, die werd van de week opgeschrikt... door een ski-ongeval van Michel Blekemolen. En Rob ja. Petersen die, die schreef eigenlijk ook op Facebook... Michel Blekemolen, die zoveel veilige racekilometers heeft gehad. Hij is tenslotte al 73 jaar, of pas. En, en dan wordt hij gewoon door een snowboarder... tijdens het skiën van zijn skietjes afgetikt. En ja, dat ging met een dusdanige hoge snelheid... dat hij vier gebroken ribben doorbord de long, half uur buiten bewustzijn. En, uh, nou, en vandaag op dit moment wordt uh, Michel bleke per ambulance uh, ik weet niet precies waar hij zat in een van die skielanden, maar uh, per ambulance wordt hij teruggebracht naar Nederland. Ja, um, ja, ja, ja, ja je, je weet hoe ik erover denk, Benno. Ik zeg altijd maar als het geen wielen heeft, is het gevaarlijk. Ja, ja dan... dan <laughs> Wat is dat toch met al die sporters die altijd wel al van die dingen op skis gaan zitten? Ja. Hoe stonden nou ook misie? Hoor. Nou, ik hoop dat hij heel snel weer gewoon uh, de, de gebroken ribben door long. Jongen, jongen, jongen. Dat is even meer dan 100.000 kilometer beurt, zeg ik wel al Nou, inderdaad. inderdaad. Dat, ik hoop dat hij heel snel weer helemaal uh, oppy zal zijn. Want dat, uh, dat uh, wens je helemaal niet meer toe natuurlijk. Maar nee. Ja, zit er zitten geen wieltjes onder nee. Dat gaat gewoon niet. Moet je niet doen, moet je niet doen. Nee, gelukkig wel beter afgelopen dan uh, met, uh, met uh, Michael, uh, of de andere. Uh, ja, Michel ze zijn natuurlijk. Er zijn natuurlijk wel meer consurs geweest die het allemaal toch uiteindelijk... Ja, we weten natuurlijk al van Miguel Schumacher, nou gelukkig is het dan... Dat uh, uh, bleek, bleek niet gebeurd, maar uh, daar is het natuurlijk heel erg slecht mee afgelopen. en, ja. Uh, en uh, Dus ja, ja, ja ik, ik, ik ga je eerst zeggen, ik ben geen wintersportman. Ik heb nog nooit op ski's gestaan, ik ga er ook nooit op staan ook. Dat is allemaal hey, niet meer. Dat ja. is allemaal ja. eng. Ja, ja, het is heel eng. Nee, ben jij wel een uh, ski ben nou nee, nee. Nee, ik nee, ook niet hoor. Nee. nee, nee, nee. nee, nee. Dus, nee wij blijven nee, veilig. Ik ben ik, ik hou wel van gevaar en toestanden. Maar je moet het ook weer niet gaan opzoeken. Zeg. Nee. Oh, ja. Mijn idee. Mijn idee. Ja. Een beetje de apriskie in de tijd toch, uh, Randall? Dat, uh, ja, dat da, kan da, wel. Daar da, da, da, da, da, da, da zou ik constant te vinden zijn, denk ik. Ja. Ja, ja, constant? Van ja, ja, ochtends vroeg ja. tot s avonds laat. Ja, ik hoop dat die oude bleek, want het lijkt me allemaal heel erg pijnlijk. Wat hij allemaal heeft. Ik ja, hoop zeker. dat hij wel uh, boven Jan is. Want nou, dat gun je. We hier toch helemaal niet dit. Nee. Kom, nou. Hij mocht ja. in ieder geval uh, niet naar huis gevlogen worden. Dat schreef hij ook nog. En uh, okay. het was. En hij kan niet lopen, want ik had hem uitgenodigd in de studio voor volgende week. Maar dat uh, gaat waarschijnlijk ook niet uh, gebeuren, want uh, we hebben wel eens al een trapjeslift. Maar het is. Uh, dat uh, niet kunnen lopen, dat, nou, dat baarde mij eigenlijk wel zorgen, want dat, dat wist ik niet. Uh, nee, in ieder geval, ja, we gaan. Uh, ik denk dat het hele lichaam heel erg pijn doet. Dus dat uh, denk ik ook wel, ja. Uh, we gaan van Miso Blekenmolen naar uh, Jeroen Blekenmolen, ja. want die doet mee aan de uh, Daytona van uh, de 24e van Daytona. En uh, ja, ja, daar is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 gezien, want ik ben natuurlijk de hele dag bezig. Ja. Maar die is ook net afgelopen, die wedstrijd, geloof ik. Of, die was al afgelopen. Ja, Jeroen heeft het podium gehaald. En, oh, nee, uh, dat uh, is, ja, Super. dus dat is uh, helemaal geweldig. En, ja, uh, ik weet wel dat hij straks van start moet gaan uh, in een andere Porsche dan. Dan gaat hij in een 911 GT3 R rijden. En uh, die, uh, die schijnt dan uh, toch minder snel te zijn, omdat ze zitten daar met een soort, ja, dat noemen ze een balance of performance. En dan uh, uh, daar mag er wel een bepaald vermogen uit die auto komen. En er moet extra gewicht bij... Uh,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 Mooi. Uh, ik stel voor om even naar een plaatje te gaan. Dan gaan we daar straks over praten, Renno. Helemaal top. Okay. Ja. Nou, we hadden het over uh, apres Nou, Daar past deze wel bij, uh, als ik uh, dit zo hoor. Oh god, hij heeft oh. het gevonden. <laughs> Ook kapot. Komt-ie aan. Oké. Okay. Mir erscheint, muss sorgen mit vieler Schwein. Ich glaub, ich war nicht sehr begabt. Beim dritten Mal hat er's geklappt. Sofort ich hab Feier gemacht. Und sau wie durchstand die Nacht. Sofort er mich jagt, da hat meine Fahrkunst versagt. Ik fahr über Böschung in Bach, und plötzlich vor Autobahn flach. und nicht erfakt, is een Rutsch, und Führerschein is wieder putsch.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 En die heeft uh, toen uh, de auto los gereden. Dus, uh, ja. uh, nou ja, voor je ja, Speciaal uh, voor je landen auto kapot dan uh, ja. Deze, deze plaats. Ja, uh, uh, Le leef je nog, uh, Rendel? Heb je het ja, overleefd? Ja, nou, ik, ik moet even vreselijk lachen om dit liedje ja namelijk helemaal. Ja, Want, geweldig dus, hè? Je, ja, ik ga je vertellen, ik ga in mei ga ik met een uh, groep Zwitsers... Uh, twee weken naar Amerika toe... en dan gaan we op negen verschillende circuits rijden. Okay. Dus, uh, dus ik moet het Zwitserse taaltje heel erg leren. Dus dit, dit was al redelijk volgens mij al een beetje in de trant van...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 die wil je. Maar Daytona heeft natuurlijk ook een gigantisch lange geschiedenis. Ja, 66. En, en waar ook, uh, ja, waar ja. ook in het verleden natuurlijk ook Nederlanders als Lammers gewonnen hebben ja. en dat soort dingen. Dus het uh, is wel ook een, een, een race die, uh, die wil je op, je op je lijstje hebben staan van die heb ik gewonnen. Oké, okay, ja. Twan Hezemans uh, 1978. Arie Leijendijk, ja. 98. Dus, uh, ja, met een Ferrari. Uh, met een Ferrari hebben we de 3, 3 SP, dat hij toen won. Ja. Een hele mooie momo Ferrari, Ja, gewoon een hele mooie, mooie auto. En je ja, ja. Lammers, inderdaad, 8-8. 1980, ja. ja met en, de Jaguar. Ja, en 1990. En dan eens even kijken. En de laatste succesvolle Nederlander was even kijken hoe heet de beste man ook alweer die nu een nieuwe elektrische auto gaat rijden. Eén van de Sander, volgens mij. Ja, ja, klopt, ja. Ja, oh, klopt. Heeft hem ook gewonnen, ja. ja twee keer. En, ja, en, die, en die gaat nu met die nieuwe kachellekker rijden. Dus dat is wel twee, twee keer zelf, twee drie keer zelfs. voor uh, het hoofd. Maar Ringer is wel een grote, grote jongen daar in het Amerikaanse verhaal. Ja.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 Van. En dit, dit wordt ook wel een van de grote kansen, ze daar genoemd voor normaal. Uh, voor ja. En uh, dus we, ja, we gaan het even afwachten. Ze, ze zetten dit weekend zetten ze drie kennelijk in. Uh, ze waren niet snel, stoor, ga ik je zeggen, in die uh, GTP-klasse. Want er waren toch wel wat andere auto's die sneller waren. Maar we praten over tiende hè? en tiende heel 24 ja. uur. Ja, waar ja. hebben we het over, weet ja, je. En, uh, uh, maar de kennelijk heeft wel bewezen in de long run, zeg maar. dus ze hebben natuurlijk ook al wat uh, testen achter de rug. Uh, eigenlijk gewoon constante tijden neer kan zetten. Dus ik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 uh, uh, de Indycar komen, ook die 24 uur rijden. Ja, ja, ja. Uh, uh, ook een is verkoomd, is er. 4K ja. uh, is er. Die rijdt ook gewoon uh, in een ORECA LMP2. Uit Hoofddorp. Een... Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie het wel als een Amerika tegenwoordig op. Okay, okay. we Nederland weer, Maar het is natuurlijk al Hoofddorp. Ja? ja, ja, ja. Precies. Ja. En, en, en, maar uh, de, de, even over Daytona, dat is hier zelf. Uh, hij wordt toch voor een deel op een oval gereden.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 fantastisch want ze moeten dan uh, ze komen op een gegeven moment van de oval af en dan moeten ze echt heel wat afremmen voor een uh, bocht naar links toe en uh, daar, daar verremmen ze zich nog eens dus daar schieten ze ook wel oh. eens door ja, ja. dus uh, en het, het wordt vooral in donker gereden nou. he? het wordt ja. vooral in donker gereden ja dus, uh, heel veel in donker ze gaan natuurlijk om 8 uur vanavond starten en dan is volgens mij kweep geen hoe laat het daar dan is maar uh, het gaat uh, gewoon de uh, 24 uur door dus uh, ja je gaat toch een keer ergens uit. Volgens mij, Rob, zei jij één uur, hè? Vannacht gaan ze rijden. We zitten ook met de Volgens mij één uur. Ja, één uur. Nou, het is wat laat. Ik had de beetje begrepen dat we acht uur al uitzendingen begonnen. Toestanden hier en daar. Oh ja, dat is wel voorstel. En, nou ja, we hebben natuurlijk de nodige Nederlanders. Jij noemde het al: Rines Piquet van Kalmthout. Guido van der Garde, je rijdt ook mee. Heb je één? We hebben met Job van het in één auto in Elpen 2. Dus twee Nederlanders op één auto. Oh, wat leuk. Geweldig. Ja, die rijden samen.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 Ja. helemaal geweldig. Negen stuks hè, negen Nederlanders. Negen, negen Nederlanders, ja. ja. Ja. Best een hoop. Dus uh, uh, hey, uh, Ik vind het altijd zo prachtig. Want we hebben het over Amerika. En dan zou je zeggen zo, dat ze we wel genoeg coureurs hebben. Die hebben ze wel. Maar toch, die Nederlanders worden ook wel weer gevraagd. Ja, ja, ja. ja. Mooi ja, is dat. was jij toen? Maar een klein, heel klein kikkerlandje. Ja, ja, ja. ja er ja, helemaal ja. niks voor. Ja, ja. Nou ja, mooi. Die race gaat dus vanavond van start.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 Ja, altijd, ja met, de, met de presentatie van, uh, van de ja, auto uh, van uh, 2023, ja, nee. delivery, ja. 31 uh, januari, of uh, 30, nee 31 januari. Uh, dus uh, dus uh, dat is uh, maandag dan toch? Ja. Nee, dienst, ja nee, dinsdag. Dinsdag. Ja. dinsdag ja. ja, dan gaan we snel, dan kunnen we gaan zien of de auto's echt heel anders zijn dan afgelopen jaar of niet. Maar, uh,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 Red Bull in New York is.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 Ja. Lekker lang gesprek geweest, gezellig. Ja, dan, dan, dan. gaan we naar binnen naar muziek. Zet mijn switches plaatje op. Zet, dan, nou, die heb ik nou net niet, maar ik heb wel een, uh, een disco-klassieker uh, klaarstaan. Dankjewel Rindel. Goed, Goed weekend. Zeker. En ja, een okay. heel fijn weekend. Tot Z volgende week. Dankjewel. Hoi oh, ja. hoi hoi. Hoi, dat was uh, Rindel Los en uh, inderdaad vanuit uh, Beverwijk. En wij gaan een uh, lekkere uh, disco-klassieker voor je draaien. Hier is Precious Little Diamond van Fox de Fox.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 To you. Precious little diamond I give it all to you Precious little diamond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 Op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, weg, huil, dit, lach, wek en bewonder. Zing, weg, huil, dit, lach, werk en bewonder. Zing, weg,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 Zo Is het eh, Ramsci Zingvecht, wit, Lachwerk en Bewonder? Het blijft een uh, geweldige zingen om te draaien bij Zandvoort voor jou. Een uh, nieuw geluid uh, zo op de zaterdagmiddag. Ja, valt het valt nog steeds. Ja, heel ja, erg. He? Ja. Uh, Jij zit lekker daar. Ik zit uh, lekker Fred. Je hoeft ook niks <laughs> te doen. Uh, verder, uh, Alleen maar een badje. Al, nou ja, de camera's in de <laughs> gaten houden, natuurlijk. Ze hebben het er al uitgegooid bij uh, Facebook of uh, uh, bij die nou andere. Ja, Facebook heb ik eventjes. De, als ik als dit nummer weer had gedraaid, ja dan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 Is Zandvoort. Kijk, dat doen ja, we goed, Pino. Ja, mooi. de autosport telt eigenlijk alleen maar de eerste plek. Maar goed, uh, laten <lacht> nou, we Nou, wij zijn verder. blij met uh, P3. P3, ja. ja. En, uh, nou, onze naaste buren Haarlem eindigt op de elfde plek. En verder zijn er geen andere naburige plaatsen. Ja. Heeftsteden? nee, Vel of wegen? Die staat ergens op uh, plek 33. Wie gaat er op als hij daar heen Heb jij geen simmenvrijheid? Ja,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 uh, ...verder geen gegevens meer van hebben... ...omdat ik die gewoon geskipt heb. Ja, Zeker, nou... nou Eén naar twee is belangrijkste. Uh, dus. Nou ja, precies. Toch. Ja, en dat is dus helemaal... Nou ja, ik bedoel dat zand wordt tegenover... Uh, of bal achter Amsterdam staat. Ja. Wat natuurlijk een megastad is. Dat is natuurlijk geweldig gescoren. score. Dus, uh, er er zeker mogen we trots op zijn. Ja, ja precies, ja. dat wil ik net zeggen. Mogen we trots op ja, dat zijn. Heet, uh, maar het heet niet voor niks beach of van Amsterdam. Dat moet je hier niet zeggen hoor ja. Fred. Ja. Want uh, wij zoonvoorters zijn daar niet blij mee. Ja. Ja. Uh, met uh, Amsterdam, ja. Amsterdam Gelukkig beach. Gelukkig staat je auto achter een hek. Hè? Dat is ja, ja, ja, ja. ja. Je, hij staat veilig. Ja, ja beach for racing. En beach for dit. Uh, oh ja. ja Fred, een beach, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Nou ja, wij, wij mogen ook geen uh, CFM uh, meer eten. Nee, dus, uh, nee, ZFM, ZFM. zijn ja, we geworden. Ja, ja. Nou, ja. dat was het. Ja, nou, vorige uur hebben we het over Frank Paardenkoper gehad. Of was het alweer het uur ervoor? Ja, ja, heel dingetje, snel. dingetje. Dingetje, Frank Paardenkoper. Nou, we moeten ook even een plaatje van dingetje ja, draaien. Eerlijk, ja, natuurlijk. Ja. Nou heb ik er twee klaar staan. En oh. jullie mogen een keuze maken. De eerste. Of uh, de zender van uh, Illegale Joop. <laughs> of uh, ik en mevrouw Jansen. Nou, maar uh, de zender. Oh, Mister, ja, is goed. Mister, ja, ja, ja. Jullie zitten hier met twee piraten in één video. <laughs> dus, uh, <laughs> <laughs> <laughs> nou, dan gaat hij gaat komen. Het dingetje en uh, de zender van Illegale Joop komt hij aan, hoor. De witte maas, <hazien> Hij blijft leuk. Dit is de zender van Illegale Joop. Dit is de zender van Illegale Joop. CQ14, CQ14, is daar nog iemand staande bij?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 Zit, ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over. <lacht> die Joop. Zeg, Joop, dat is 100%. maar Ik ben toch blij dat je nog op de zender bent hoor. Ja, ja dat is uh, 100%. Zet de koffie nou maar eens, schat. Hé, nee. twee klanten. en weg met die koek, moet ik niet. Het is avondkoek. Hé hey Joop, luister eens, uh, we hebben een breker op de lijn. Hou er is eens uit. Ja, dat is... eh. Uh, ik zal hem even nemen. Brekert, brekert, kom er eens even uit op kanaaltje 25. Nou, er is helemaal niemand. Er is allemaal niemand? Beste ja. rij! Ja, kijk maar uit, want uh, straks zijn het de witte muizen en dan uh, ben je mooi ben je de klas. Ja, wat. degene die mij pakt, die moet er geboren worden hoor. Dus ik blijf zenderen de, de beter aan. Oh, wacht even! Zonde. Tien! Tien! 10! Ga open! Doe even open, wordt er geld. Bad muts! Doe even open! Wat, wat, wat zullen we aanklagen? Goedemiddag, ben de officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen, 40 kanaal Pony Digitaal. Oh ja? Ik sta gewoon perplex. Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Ik moet u meenemen, een bakje. U gaat maar achter een busje Oh ja? Oh ja? Kan u meteen blazen? Het enige bakje wat jij mij voornemt is de kattenbak. Hiero. Oh, ik krijg een avond.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 had je dat uh, ja, niet eerder kunnen bak, zeggen? Die bak valt nu, uh, nu uit het contact gehaald. Had gehad. je dat niet eerder kunnen zeggen? Hoeveel? Ja, dat die rood is, ze staan al bij mij binnenna. De ziel van uh, Frank uh, Paardenkoper, ja, denk, uh, onze eigen Frank uh, Paardenkoper. De. Oftewel het uh, dingetje in de zender van Illegale Joop. Ja, geweldig. ja, we kennen het allemaal nog wel, hè, Fred? <snacht> ja, zeker. Die 27 MC. Ja, ja, ja, ja, jongen, jongen, jongen, jongen. Ik had ook standaard ja. gewoon een buisliniair erachter euh, er, ja, ja, ja. staan. Euh, Klopt, ik ook. En, War, uh, wat of 100 of zo, geloof Hr. ik. Ja, en ja. dan <garlic> knalde je zo uh, eventjes alles plat. Heeft uh, uh, <rit> het buitenland in, uh, heb ik idee? الا. De televisie bij de buurt. Ja, nou ja, mijn ouders die zeiden Rob, zet het ding even uit, dan kunnen we gewoon weer tv kijken. De, de, de jouw buizen ja. die begonnen spontaan te branden. Die, oh ja, vreselijk. Ja, mooi, mooie tijden. Ja. Ja, dus in van illegale hoop dingetje blijft een fantastische plaat, Benno. Ja. Jij ja, kent dat helemaal niet, hè? De piratentijd. Of uh, heb je ook piraten? Nee, nee. Maar een heel braaf jongetje. Heel braaf, ja. een braaf jongetje van de klas. Alleen maar legale radio. Ja, hè? Ik ben ja. op veel latere leeftijd met radio begonnen. Dat was in 95. Dus uh, dat is... Uh, ja.